Dan wens ik u veel plezier. Dag, meneer Beerta. Wel, kijk eens aan. Wie had dat kunnen denken? ha, ha, ha. Je bent niet gekleed? Niet? Hoezo, meneer Beerta? Hier. Ha, ha, ha. Maar meneer Beerta, en das.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 Want jij bent tenminste afgestudeerd. <laughs> afgestudeerd? Dat heeft toch niks te betekenen? Ah, koning, kun jij even op de bel letten? Ik moet eventjes naar de overkant. Die scoort er niet. Die is naar de overkant. Wil jij mijn dan even binnenzetten? Uh, waar moet ik hem laten? Uh, ik kan niet donderen. je hem daar maar ergens.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 Oh, jij nou dat kastje is naast mijn bureau zetten, maar wees voorzichtig, want het is zwaar. meesterlijk. Moet je ook nog een schrijfmachine hebben? <tie>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 Een postzegel voor antwoord voeg ik hierbij.